is de zekerheid van de hoop. Maar vindt u dat geen vervelende uitdrukking? Geloof is de zekerheid van de hoop. Geloof is de zekerheid van de hoop. Als ik het over geloof heb, wil je zo zeggen wat geloof is en dan niet, niet zeggen wat daar staat. Wat is voor u nou geloof? Ander woord voor geloof. Ja, Vertrouwen. Je moet gewoon assertief zijn en het gelijk zeggen. Zelfs al zeg je het verkeerd, prijs de Heer, als je het verkeerd zegt, want dan doe je daarna nooit meer. Want er is altijd wel weer een broer of zusje: ja, maar dat klopt niet, want dat is zo. Hè? Lieve mensen, moet je luisteren. Paulus die heeft een definitie geformuleerd in Hebreeën 1 vers 1. Het geloof, nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het is een bewijs der dingen die men niet ziet. Kun je het met je ogen dicht zeggen? Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hoopt... en het bewijs van zaken die we niet zien. Nog een keer? Het geloof nu. Zekerheid van die dingen die we en het bewijs van dingen die we niet zien. Nou, dat is moeilijk hè. Stel nou voor dat ik ben met Ank getrouwd en ik heb de belofte gedaan met, de, hè, met de alle gasten eromheen. Ik heb gezegd, ik ga je trouw blijven tot de dood ontscheidt, Anna. Ah, oh, dat was een zucht worden. Ik heb een man en die gaat me trouw blijven. En ik hou dat een jaar vol en ik ga mis. Wat stort er in mekaar? Haar hele vertrouwen in mij is beschadigd. Het is heel moeilijk om zulke soort schade te herstellen. Ja, toch? Het kan wel hersteld worden, maar het hebben een enorme dreun opgelopen. Dat risico zit er dus in als je op een mens vertrouwt. Amen. Hebben we allemaal wel eens op een mens vertrouwd? Ik ken een nicht van me, daar heb hun vader gezegd: Jij zal nooit een vent krijgen. Ik geloof dat het 45 jaar moest worden voordat ze eigenlijk durfden in een relatie aan te gaan. Alleen maar omdat het gezegd is. Woorden, die komen bij de mens naar binnen toe, die krijgen een plekje in de ziel als je het aanvaardt. Ik wou dat we veel eerder hadden geleerd om woorden af te wijzen die we niet accepteren. Snap je het? Het geloof is de zekerheid de dingen die men hoopt. Dus als mijn vrouw 100% rekent op mij, heeft ze kans, een hele grote kans, dat ze ergens een dreun oploopt. Tot ze dacht, nou, had ik eindelijk die volmaakte man willen hebben, grijs haar, blauwe ogen, weet ik van allemaal. Dat had ik toen nog niet, hè? Nee, dat is waar. Maar er komt een moment, dan schiet ik tekort en dan zegt ze, dat had ik nooit van je verwacht. En dan wordt ze verdrietig en dan wordt ze... ...verdrietig en dan wordt ze depressief. En als er dan eindelijk hulp komt... ...die met haar gaat praten... ...die kan het dan weer een beetje herstellen. Maar aan mensen je geloof hechten... ...is eigenlijk vragen om een trauma. Nochtans, je moet aan iemands woorden... ...waarde hechten en vertrouwen. Maar wees dan ook zover dat je kan zeggen... ...de mogelijkheid dat ik teleurgesteld word... ...is er ook. Zodat je die teleurstelling niet helemaal in je ziel laat schieten... ...en tot je onderuit gaat... Maar tot je dan weet wat vader zegt. Want door hem ben ik gewenst. Al vanaf de dag dat ik verwekt ben, ben ik gewenst geweest door vader. Want hij heeft het zo geschapen dat als een man en een vrouw samen één worden, tot daar een kind uitgeboren wordt. En die ouders zijn verantwoordelijk om dat kind voor Gods aangezicht te houden en het te kweken tot de dag dat ze volwassen zijn. En zelfs al zijn wij tachtig, dan hebben we nog vaderschap over onze kinderen van dertig en veertig. Amen. Echt waar, ik wou dat we dat allemaal hadden ervaren in de meest positieve zin. Maar ik kan rustig zeggen dat 80% van de mensen die we kennen zijn getraumatiseerd door dit soort achtergronden. Dus denk niet dat je alleen bent zusje, echt niet waar? Kijk waarom je heen, tel maar, 80%. We hebben allemaal dergelijke ervaringen op allerlei verschillend niveau. Maar je moet een keer uit je ziel komen, het gaan zeggen en het gaan loslaten. Maar waar kan je dan wel op vertrouwen? Er is er maar één waar je op kunt vertrouwen, dat is vader Yahweh, Abba Yahweh. Hij was bereid vanwege zijn liefde naar ons om zijn eigen zoon over te geven tot hij onze trauma's kon dragen. Als wij onze trauma's vasthouden, je moet je goed luisteren, waarvoor stierf je zoen dan? Het is de kunst van het leven, ook van een gelovige, om uiteindelijk je getraumatiseerde ervaring over te geven in de handen van de Heer. Degene die het trauma verwekt hebt, vader, ik vergeef hem of haar, ik laat het los. Ik zal mijn ouders respecteren, ik zal ze eren. Alleen ik laat me niet meer beschadigen door lelijke woorden, want ik accepteer alleen nog maar woorden van u en niet meer woorden die niet bij u passen. We hebben allemaal ervaring opgelopen als het hier om gaat. Wat zegt nou Paulus? Het geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Waar hopen wij op? Op datgene wat vader Jawe gesproken heeft. Je kunt het schitterend zien in het verbond met Israël. Je kunt het schitterend zien. Hij verlossen uit Egypte. Was het volk zo gelovig toen het uit Egypte kwam? Was u zo gelovig? Nee toch? Wie van ons was er nou echt gelovig toen hij uit Egypte kwam? We komen allemaal uit de modder. Maar hij heeft ze achter Mozes aan laten lopen, zelfs door het water heen, de woestijn ingebracht en zo naar de berg Sini. Hij zei, met jullie verkies ik om een verbond te maken. Niet omdat jullie zulke goede mensen zijn, wat waren die Israëlieten ook niet. Maar omwille van Abraham, zegt hij. Echt, omwille van Abraham. We gaan er dadelijk even stukjes van lezen. Ze dus moeten gaan leren op het woord van Jabe te vertrouwen. Alleen binnen de kortste keren gaat het volk van Israël weer naar die afgoden die ze hebben. Of ze keren weer terug in hun trauma's. Want ook je trauma kan een afgod worden. Want ja, ze hebben mij zo beschadigd, je moet dus weten wat ze gedaan hebben. En dan vertel je dat aan iedereen. Dan weet iedereen wat ze jou aangedaan hebben. En eigenlijk probeer je mee lijden te creëren van anderen. Dan krijg je ook die aandacht. Dat wil je eigenlijk niet, maar dat creëer je er altijd maar te zeggen wat je is aangedaan. Eigenlijk hou je vast aan de zonde die een ander je heeft aangedaan. En dat is nou juist wat je los moet laten. Het is moeilijk hoor, want het zit in je ziel. Maar je kan de pijn verlossen, maar de herinnering niet. We zijn in onze geest wederom geboren... maar we zullen het uitwerken in onze lichaam en ziel. Uiteindelijk zullen de mensen zien, we zijn overwinnaars. En dan kun je zeggen, heeft die vrouw dat en dat ooit geleden? Oh, daar zie je helemaal niks meer van. Nee, die herinnering hebben ze wel... maar die pijn, de smart, is op golget aangebracht. Waar gaan we naartoe? We gaan ons geloof en de zekerheid van de dingen krijgen uit de hoop van de woorden die Vader Jawe gesproken heeft. En dan is het geloof een bewijs van dingen die we er niet eens zien. Wie heeft onze toekomst al gezien? De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want de aarde waar we nu op leven is vervloekt door de zonde. We gaan in deze vervloekte aarde gelukkig niet leven tot in de eeuwigheid. Want er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In de hemel woont Vader. En op de aarde woonde. Zijn kinderen. De hemel is des heren en de aarde is aan de mensen kinderen gegeven tot in? eeuwigheid. Dat wordt een paradijs, dat is niet te geloven. Het zal heerlijk zijn om gereinigd en geheiligd voor vreugde, voor Gods aangezicht te wandelen op de nieuwe wereld. Dus wij zijn uit Egypte vertrokken en we zijn nog weg naar ons? Oh, inderdaad, naar ons doel. Datgene wat God ons voor ogen stelt. We zullen nog onze jaren moeten gaan in deze woestijn. Maar we zullen door die woestijn heen gaan, op weg naar het beloofde land. En we zullen ingaan. Al is het door het graf heen, we zullen opstaan uit de dood. Als je daarover wil lezen, dan hebben we hebben boekjes genoeg daarover. Je kunt ze gratis meenemen. Maar het is een vreugde om de woestijn in te gaan. Ook al zijn er slangen en alles in die woestijn. Hij zal ons bewaren, zolang we wandelen binnen zijn verbond. Het is een zegen om binnen de kaders van Torah te leven. Heb je uitbundig vreugde als je over de grenzen gaat en je zit aan dingen te punniken... waar je met je handen af moet blijven, volgens vader. Logisch tot de slangen bijten. Echt waar. Nog een keer, het geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Dat is wat God gezegd heeft. En het is een bewijs van zaken die we nog niet zien. Maar ik zal laten zien dat ik het geloof aan mijn houding met mijn naaste. Aan mijn betrouwbaarheid naar mijn vrouw. Naar mijn betrouwbaarheid naar iedereen... Ze zullen moeten weten dat de geest van God in mij woont, want ik heb de woorden van God gehoord. En als we die woorden horen, sma, is het ook doen. Zeg niet, ik heb het wel gehoord, maar ik ben Oost-Indisch doof en ik doe het dus niet. Dan blijkt dus je geloof 0,0. Dan heb je het wel gehoord, maar je bent een vergeetachtige hoorder. Echt waar, daar zit de redding dus niet aan vast, aan een vergetelijke hoorder. Dan kan je wel zeggen, ik geloof in Jezus of in Yeshua, maakt niks uit. Maar als je niet doet wat vader zegt, heb je een gigantisch gebrek. Door dit geloof, wat dus een bewijs van dingen is die we niet zien. Door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Onze oudjes dat is, Abraham, Isaac, Jacob, alles wat erna komt. Zijn alle kinderen van Jacob gered? Wel oh nee, er zaten heel wat goddeloze jongens tussen. Maar het, het wijst terug naar de ouden in het geloof. Want God heeft een verbond met Abraham, Isaac en Jacob, met Israël... en daarin worden wij door geloof ingeënt. Dus aan die oudjes is dat geloof gegeven. Als je dadelijk thuis komt en je gaat Hebreeën 11 lezen... dan heb je een gigantisch hoofdstuk. Als je dan ook nog eens een keer de verwijsteksten gaat lezen... over welke oudjes dat hij spreekt... nou, dan kom je niet uitgelezen. Dan heb je zeker zes weken werk elke dag... om die stukken op te gaan zoeken die in de verwijsteksten staan elkaar Barak, Deborah, Simeon... Enfin, je krijgt al die godsmannen en die rechters, die richters... wat ze hebben moeten doen door geloof. En dadelijk ga je schrikken als je de uitkomst hoort. Dus je krijgt niet echt een vreugdevolle boodschap... misschien helemaal aan het eind. Door dit geloof zijn deze oudjes ja, een getuigenis gegeven. En door het geloof... we praten steeds over hetzelfde geloof in dat wat God gezegd heeft... en waar wij naar handelen... Doordat geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is. Amen. Amen? Hebben jullie het gezien? Nee, je hebt het woord van Yahweh gehoord wat door Mozes gegeven is. En er staat in de eerste boeken, God schiep hemel en aarde. En hij deed het in zes dagen. En toen die zes dagen voorbij waren, sloot hij het af met een Sabbat. Dus de Sabbat is al vanaf het allereerste van de schepping waar God aan zijn kinderen, aan Adam rust geeft. Hoewel Adam nog niks gedaan heeft. Hij is net op de zesde dag door God geschapen. Geformeerd uit het stof. Mooi is dat hè? Sabbat is zo oud als de schepping. Ja, inderdaad. Door het geloven verstaan we dat door het woord God de wereld dus geschapen is. En dat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Dus er was niets waar te nemen. Er was alleen vader Yahweh. En die sprak. En die zegt er zijn licht. Hoe lang duurt het voordat er licht komt? Zelfs een seconde is al te lang, want dat is al tijd. Het is er op het moment als vader spreekt. Daar heb je geen seconde, geen vijf seconden, zelfs niet een tiende seconde voor nodig. Als vader spreekt, is het er. Iets wat niet is, wordt door de woorden van Yahweh in aanzijn geroepen. Dus zelfs in het scheppen van God is geen evolutie, geen tijd. Hij zegt het en het is er. Zo begint hij met het licht en zo gaat hij door. Het, is het zichtbare is niet ontstaan uit het waarneembare. Het was er dus gewoon niet. Hebreeën 11, vers 4. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Ka'in. Nou, welk offer heeft hij gebracht? Hij bracht een lammetje, hij bracht van zijn lammetjes van het veld. Hierdoor werd van hem getuigd, van Abel, dat hij rechtvaardig was. Daar God getuigenis gaf aan zijn gaven en hierdoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Dus Abel spreekt vandaag nog door uw Bijbel heen over dat wat hij gedaan heeft en hoe God zijn zegen eraan verbonden heeft. Abel is nog een getuige tot op de dag van vandaag. Hij heeft dat gedaan door geloof heeft hij een beter offer gebracht dan Kain. Hoe kan dat nou dat Abel een beter offer brengt als Kain? Hij doet het van zijn schaapjes, hij doet het van het land. Het is allebei goed. Wat bepaalt nou of je een beter offer hebt of niet? Je kan erover nadenken door te zeggen, nou, dat schaapoffer is beter dan dat je je fruit offert. Maar het gaat er eigenlijk niet om. Het gaat om de gesteldheid van het hart. Als u zegt, ja, ja, ja, ja, ja, de heer heeft inderdaad gezegd, ik moet geven of zo. Hè? Ja, nou ja, daar heb ik de wet vandaan. Nou vergeet het maar, daar zit geen millimeter zegen in. Als ik tegen mijn vrouw zeg, ja, ik ben met je getrouwd, ik heb alle rechten, nou je hebt ja gezegd. Nou dat werkt voor geen meter, het wordt een zoutpilaar. Maar als ze mijn liefde ervaart en mijn zorg en mijn vertroosting en wat dan ook, dan vindt ze het zalig, dan heb ik al een arm om mijn nek nog voordat ik het uh, wil. Snap je het? Het gaat om de verhouding van liefde. Hoe sta je tegenover je schepper, of tegenover je vrouw, of wie dan ook? Hoe sta je er tegenover? En dat bepaalt de hele toekomst. Ook een huwelijk zou je moeten maken door de liefde en de zorg te geven aan de ander. En wij denken vaak, eens kijken wat ze voor mij kan doen. Fout. De manier waarop dus Abel offert is een beter offer als Kain. En dadelijk zul je zien wat er in het hart van Kain is. Maar op Kain en zijn offer sloeg vader Jabe geen acht. Dat voel je hè, van binnen. Als je iets offert, als je iets geeft. En of datgene wat je geeft aan de ander of het overkomt. Zo ligt het ook aan uw gebed. Als je aan het eind van de dag een gebed voor de Heer komt, dan merkt je in je eigen ziel of je vrede hebt of niet. Heb je dat ook? Ja. Heb je wel eens onvrede in je ziel gehad nadat je gebeden had? Dan denk je, ja, het gaat toch niet lekker. Ik heb het wel gezegd. Maar heb ik het ook gezegd om ermee te stoppen? Of beleid ik wel mijn zonde? Maar dan denk je, nou goed, als het weer fout gaat, kan ik altijd weer mijn zonde beleiden. Ik doe het vanavond fout, vanavond bid ik weer. Vergeet het maar, want je gesteldheid van je hart is fout. Het gaat om je hart, hoe God reageert op je offer. Niet tegenstaande is het natuurlijk een schitterend offer, als die een lammetje slacht. ...in plaats van zijn eigen leven. Door het geloof heeft Abel een beter offer gebracht... ...maar op Kain en zijn offer sloeg vader geen acht... ...toen werd Kain zeer toornig en zijn gelaat betrok. Op Kain zijn offer sloeg hij geen acht... ...toen werd Kain zeer toornig en zijn gelaat betrok. Weet u tot alle spiertjes van je ziel in je gezicht te zien zijn? Daarom als je iemand verdrietig ziet... Heb je aan de buitenkant dan een indicatie, dat is, er is iets. Ga naar je broer, ga naar je zus, en zeg, hé, hey, waarom is je gelaat betrokken? Ook vader doet dat met Kain. Dat is heftig hoor. Kunt u het voorstellen? Toen werd Kain zeer toornig en zijn gelaat betrokken. Zo moeten we op elkaar acht geven of onze gelaat betrokken is. Ja, we zegt tot Kain, waarom zijn je nou toornig? en waarom is je gelaat betrokken? Kunt u voorstellen waarom uh, het niet goed gaat? K in zijn hart hij heeft niet in het offer gezeten, wat hij bracht. Een soort gewoonte offer. Maar zijn hart was verkeerd. Hij had daarna met zijn problemen wel een schaapje kunnen nemen om het te offeren voor zijn zonde. Maar dat doet Kaïn dus niet. Er gaan gekke dingen gebeuren met K in. We moeten alleen maar onze gevolgtrekking eruit maken. Hoe werkt dat nou in onze ziel? Dus als je gelaat betrekt omdat er boosheid is, of dat je je broeder begint te haten, want die hij ja, is zo gezegend met zijn schaapjes, weet je wel? Dat zijn gevoelens, die hebben wij ook in onze ziel zitten. Je moet ze alleen herkennen in je geest. En door je verbinding met vader Jahwe en zijn woord, moet je daar dus een oplossing voor vinden die de heer geeft. Nou zegt hij, moogt gij het niet opheffen, zegt vader tegen K in, indien gij goed handelt... Wat? Mocht je je gelaat niet opheffen, zegt hij, als je goed handelt. Je moet maar eens je eigen ziel voelen als je toch stiekem dingen doet die je eigenlijk niet moet doen. Dan heb je je gelaat niet omhoog, want je kan zelfs de mensen niet meer aankijken. Daarom doen de meeste mensen de zon als donker is, gewoon in de duisternis. Dan kan je nog om je heen kijken, ziet niemand. Hè? Maar je hebt een probleem, het zit in je hart. Je hebt geen rust meer voor vader om met hem te spreken. k heeft datzelfde probleem. Kain lijkt een beetje op ons. Mocht gij het niet opheffen, uw gezicht, indien gij goed handelt? Doch, indien gij niet goed handelt, ligt wat voor de deur? Dan ligt de zonde als een belager aan je deur. Hoe ver is de zonde bij uw deur vandaan? Dat is echt dichtbij. Je kan dus door een keuze te maken de zonde als belager op je nek laten springen. Ja? Hij wordt hier gewoon gepersonifieerd. De zonde. Die ligt dus als een belager voor je deur. Zo simpel en zo dichtbij is dat. Wiens begeerte naar u uitgaat, toch over wie je moet heersen. Je moet niet over je naaste heersen, je moet over je zonde heersen. Dan heb je je eigen zakken vol om die te torsen. En als je die zonde aflegt, dan denk je: oh wat is het heerlijk om als een kind van God te leven. Er is geen zonde meer die me kwelt. Als je je zonden en je problemen vast blijft houden, dan heb je een juk. Ook al ben je 30 jaar christen, loop je te zeulen aan een juk... wat op het kruis van Yeshua gelegd is, of had moeten zijn. Hij zegt, je moet dus die zonde die aan zijn belagen voor de deur ligt... zijn begeerte gaat naar je uit, maar jij moet er overheersen. Leg de zonde onder je voeten. Je moet de hersens van Satan horen kraken als je je voeten neerzet. Nee, zo, dat is de juiste plaats. Als dat vaak genoeg gebeurt, komt hij niet meer bij je in de buurt. Dan krijgt hij hoofdpijn. Kaïn zegt tot zijn broeder Abel: Laten we naar het veld gaan. En toen ze in het veld waren, stond Kaïn tegen zijn broer Abel op en hij doodde hem. Dus de waarschuwing van God: Waarom is je gezicht zo betrokken? De zonde ligt voor de deur, Kaïn. Je weet het hoor. Wij zijn ook Kaïns in ons leven of geweest. We zijn Abels geworden. God heeft genade met ons door ons de waarheid te tonen en ons de gelegenheid te geven in die weg te gaan wandelen. Zodra je doet wat vader Yahweh zegt, gaat vrede in je leven komen. Dat is niet door de wet gered worden, maar dat is gewoon naar de wet handelen. Als je rechts blijft rijden, krijg je geen agent achter Jan. Want dan zegt hij, ja, dan rij je keurig naar de wet. Ben je niet wettisch, ben je gewoon wettig. Dat geldt ook in onze intermenselijke relaties. We gaan weer verder met hoofdstuk 11 van Hebreeën, vers 7. Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godspraak had ontvangen over iets dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot de redding van zijn huisgezin. Vader zegt tegen hem, ik ga deze aarde vernietigen, zegt hij. Het is zo intens goddeloos, Noach. Ga maar eens een hele grote boot maken, want er gaat water komen, dat we je niet weten. Had hij nog nooit gezien. Hij heeft wel riviertjes gezien, van de bergen af en een slootje. Eh, Wat mooi, visjes erin. He, er waren ook wel zeeën. Maar hij kon niet snappen wat het is tot het water omhoog gaat tot boven de Dat Kon hij niet snappen. Maar toch, hij hoort het Gods woord. En hij gaat het voorbereiden om zijn gezin te redden. Wij doen exact hetzelfde, broeder en zuster. Wij horen Gods woorden door de profeten gesproken en op papier gezet. En we zeggen: Oh, is dat Gods wil? Nou, dan ga ik zo leven. Dan kan ik mijn schare kinderen opvoeden in het vreugde van de Heer. En dan zie je dat je kinderen groot worden met hun kinderen. En zo krijg je zeven kinderen, achttien kleinkinderen. En ze komen allemaal regelmatig bij papi en mamie, koffie, koffie drinken. Dat is zalig om dat te ervaren. Maar het is een leven waar we zestig jaar aan mochten werken. Het is een vreugde. Het is pas ellende als één kind een andere koers gaat varen. Dan heb je zorg. Dat heb je ook niet in de hand. Maar we gaan naar het woord van God, gaan we leven. Hier zegt hij dus, hij gaat wat hij dus nog niet gezien heeft eerbiedig de ark bereiden tot redding van zijn huisgezin. En al die dieren. Door dat geloof, door welk geloof? Dat is dat geloof wat vertrouwt op de woorden van vader Jawe. Door dat geloof, en dus niet alleen het vertrouwen op zijn woord, maar doen wat hij zegt. Amen. Heeft hij de wereld veroordeeld, dat doen wij ook. En hij is erfgenaam geworden der gerechtigheid. En aan het gelopen antwoord. Dus hij is ge erfgenaam geworden van de gerechtigheid die aan dat geloof beantwoordt. Nou, hier begrijp ik gelijk het antwoord. Zeg niet, ik geloof in het gerechtigheid van Yeshua en je doet niet wat de Heer zegt. Dan beantwoord je dus niet aan het geloof. Dus zeg: ik geloof en niet doen. Zeg: ja, ik geloof de Sabbat wel, maar niet doen. Het wonderlijke is, hij zegt dat hij namelijk erfgenaam geworden is der gerechtigheid. Wat is gerechtigheid ook weer? Elke keer als ik woord tegenkom, vraag ik het dan nu. Net zolang tot je direct zegt, gerechtigheid is dat. Wat is gerechtigheid? Gerechtigheid komt neer op gehoorzaamheid. Wat is naar het recht? Gewoon rechts rijden, stoppen voor het rode licht... de naam van de Heer aanbidden. Wat is gerechtigheid? Gehoorzaam zijn aan wat het recht vraagt. Simpel? Gerechtigheid gaat natuurlijk nog wel verder... Want als iemand gestolen heeft, ja, dan zegt het recht, hij heeft gestolen. En dan moet hij naar de rechter. En dan zegt de rechter, wat staat er in de wet? Oké, okay, je hebt gestolen. Nou, je moet eerst teruggeven wat je gestolen hebt. En dan ga je ook nog eens een keertje een week de bak in. Dat is gewoon, ijs van het recht. Dat is gerechtigheid. Ik ben wel eens een keer heel erg geplaagd door een jongetje. Ik ben Rotterdammer, hij was Amsterdammer. En die spuugde zelfs naar hem. Ik vond het verschrikkelijk. Echt waar. En op een gegeven moment heeft hij weer naar me gesproekt. ...ik had mijn ogen nog dicht van de vuiligheid... ...en ik kijk om hem te grijpen... ...en hij draait zich om, loopt weg... ...maar vol in een lantaarnpaal. Weet je wat ik toen zei? Zo klein als ik was. Gerechtigheid. Maar ik snapte niet wat ik zei... ...maar het was een soort straf op de zon... ...omdat hij dat mij aangedaan had. Een raar voorbeeld, dat is geen Bijbels voorbeeld, hè? Maar het gaat erom dat u met dezelfde ziel... ...als ik het gaat begrijpen... ...dan zeggen wij, kijk, dat is gerechtigheid... Maar als iemand gestolen heeft, is het ook gerechtigheid dat de rechter een veroordeelt tot boete of tot gevangenisstraf. Dat is gewoon gerechtigheid. Wij leven als mensen die van de gerechtigheid houden. Daarom zijn we gezonde, uh, uh, gehoorzame mensen geworden. Noach heeft een schip gebouwd, heeft hij 120 jaar aangetimmerd. Uiteindelijk moest van elke diersoort er ook nog een koppeltje in. Alleen van de vissen was dat niet nodig. En alles wat kon zwemmen. Eén ding is duidelijk mensen, door dat geloof, omdat hij het woord van vader hoort, is hij gaan doen wat vader zegt. En ik denk dat de hele wereld hem belachelijk gemaakt heeft. Ga je een schip bouwen? Hier op het droge? Hebreeën 11 vers 8. Door het geloof is vader Abraham toen hij geroepen werd in gehoorzaamheid getrokken. Amen. Het geloof heeft te maken met gehoorzaamheid. Want dat is gerechtigheid. Daarom wordt hij later ook rechtvaardig verklaard. Omdat hij gewoon naar gerechtigheid gehandeld heeft. Hij is getrokken naar een plaats die hij tot erfenis zou ontvangen. Naar welke plaats gaan wij toe? Naar de nieuwe wereld, de nieuwe aarde, de nieuwe hemel. Een wereld waarin gerechtigheid woont. Waar Yeshua als koning zal heersen. Het koninkrijk van God. Waar Yeshua de koning wordt. De zoon van de schepper Yahweh. Mooi hè? Of die volgend jaar al op de troon zit in Jeruzalem, dat denk ik niet. Want eerst gaat er nog eentje komen waarvan heel de wereld denkt, eindelijk is dat de Messias. Want de wereld verwacht nog steeds een Messias. Alle godsdiensten verwachten Messiasen. Dus gaat op de troon van Jeruzalem, gaat dus de anti-Messias zitten. Ik zeg niet dat het de paus is, ik zeg niet dat het Piet Jan of Kees is. Maar het heeft wel met elkaar te maken, want het is een flink zootje in de wereld. Met het hele gedoe van vrijmetselaars. Het is één grote gekonkelpot hoe ze de wereld kunnen kaal plukken en de heerschappij kunnen krijgen. Dus waar gaat de antichrist zitten? In Jeruzalem. Ze gaan nu al een tempel bouwen. Hè? Alles is nou klaar voor. Er is al geld gefourneerd door de vrijmetselaars om die tempel te bouwen. Nou, ik geloof dat ze dit jaar nog zouden starten. Ik geloof dat ze dit jaar zouden starten, heb ik gelezen. Dus de vrijmetselaars betalen al aan de tempel waar dadelijk de wereldheerser in gaat zitten. Maar het is niet Jezua. Als die komt, dan zal hij die, die wereld heersen met de adem van zijn mond vernietigen, verdeligen. En dan zal Israël zeggen, dan is dat toch onze Messias. Wie hebben we dan doorstoken? Er zal een geheil zijn in Israël, omdat ze die Messias nooit hebben erkend. Hebben ze dan toch gelijk gehad? Nee, die Messianen, die christenen. Het zal een wonderlijke ervaring zijn. Lieve mensen, dat geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam getrokken... naar de plaats die hij ter erfenis zou ontvangen... en hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Hij is dus in gehoorzaamheid gegaan naar een zichtbaar land... want hij is Canaan binnengekomen en daar heeft hij gewoond. Hij zegt, dit is mijn land en dit gaat van allemaal nageslacht worden. En wij horen bij het nageslacht van Abraham. Door Yeshua in, ingeplant in dezelfde belofte, in dezelfde verbond... Door geloof heeft hij vertoefd in het land der beloften als in een vreemd land. Ik woon in Al-Blassedam als in een vreemd dorp. Maar ik heb uitbundige vreugde om hier te leven. Ik stem nog mee ook. Want ik probeer toch wel een klein beetje mee te manipuleren natuurlijk door de stemming. Nou, het zal wel wat beter dat die op de troon zit als die. Maar ik woon in Al-Blassedam als in een vreemd land. Ik hou wel van de mensen, echt waar. En ik vind het fijn dat we samen kunnen komen, zelfs mensen uit heel andere dorpen komen hier naartoe. Het is een zegen, maar we moeten elkaar onderwijzen, wat staat er, wat gaan we doen? We zijn als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde, Abraham, Isaac en Jacob. Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Hé, hey, Isaac en Jacob zijn mede-erfgenamen, en wij zijn ook mede-erfgenamen... Amen. We maken dezelfde weg als Abram. Daarom is hij onze vader in het geloof. Want hij verwachtte de stad met fundamenten... waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. Wij ook. De stad die God gaat bouwen... dat is een waanzinnige grote wereldstad... waar we allemaal kunnen leven. In vrede. Hebreeën 11, vers 11. Door het geloof... Het is allemaal hetzelfde geloof. Hè? Het geloof in de woorden van Yahweh... ...en die aanvaarden en daarna gaan handelen. Heeft ook Sarah kracht ontvangen om moeder te worden... ...en dat ondanks haar hoge leeftijd... ...daar zij hem, Yahweh, die het beloofd had, betrouwbaar achter. Als we een beetje menselijk zouden spreken... Abram was een oude man geworden... ...was echt niet zo fief meer... ...en moeder Sarah was het echt ook gegaan naar de vlees. Ze waren gewoon oud... En eigenlijk niet meer in staat om nageslacht te verwekken. Als iemand gekomen was en die zou zeggen, je gaat een kind krijgen. Oh, oh, oh, daarom heet ze Sarah. Zij die lacht. Dat is toch logisch? Moet je tegen een vrouw zeggen van tachtig je gaat zwanger worden. Ik denk, nou ja. Hè? Maar het gebeurt wel. Het gebeurt wel. En zij wordt genoemd onder degenen die geloof hadden. Ze is dus moeder geworden. Ondanks haar hoge leeftijd, daar ze, ja, wij onze God... Die het beloofd had, betrouwbaar achter, lieve mensen. Ook u kunt nog tot nieuw leven komen. Ook al denk je dat je leven verwoest is. Daarom zijn er ook uit een man en wel een verstorvene. Dus Abraham had ook niks meer in te brengen. Voortgekomen als de sterren des hemels. In menigte gelijk het zand aan de oever van de zee. Ontelbaar. En niet alleen maar fysieke kinderen. Maar wij zijn er ook bij gekomen. Dat is een wonder, vind ik hoor. In dat geloof... Ja, dat vind ik een moeilijke. Heb je hem al gelezen? Dus we hebben het al gehad over Abraham, over Sarah. In dat geloof wat vertrouwen heeft op God. Ja? Want we geloven het woord van Jade. Heb je het al gelezen? In dat geloof zijn deze allen, dus Abraham, Isaac, Jacob, Sarah en noem alle gelovigen maar op. Gestorven zonder de belofte verkregen te hebben. Word je daar gelukkig van? Vreemde uitdrukking hè? Maar prijs de Heer dat hij er staat hoor. Want waarom hadden we deze belofte nodig? Adam is tot uh, ongehoorzaamheid gekomen. Is dus aan de zonde onderworpen. En daarmee heeft hij alles wat op aarde geboren was ook aan de zonde onderworpen. Uit zonde kan je nooit een reine ontvangen. Wij kunnen nooit reine kinderen verwekken. Gaat helemaal niet. Kon Adam niet, kan niemand. We zijn aan de dood onderworpen vanwege onze situatie die we al meegekregen hebben van Adam. Maar prijs de Heer dat hij een verbond gemaakt heeft. Waar we aan die dood kunnen ontsnappen. Ook al moeten we nog fysiek sterven. We zullen uit het graf komen. Amen. Zoals we, we uit het watergraf opgekomen zijn. En ons verenigd hebben met het lichaam van Yeshua. Wij mogen dan wel in het graf gaan. Maar hoe zegt dat in de Bijbel het? Dat God over Abraham, Isaac en Jacob barst. Amen. Hij zegt, ik ben een god van levende, niet van doden, zegt hij. Dus Abraham, Isaac en Jacob zijn wel gestorven. Ze liggen in het graf, zijn stof geworden. Maar voor God zijn ze niet dood. Hij haalt ze dadelijk uit het graf. Wij zullen ze zien. Hij heeft gezegd dat we met Abraham aan tafel zullen zitten. En met hem zullen eten. Ja, een wonderlijke ervaring. Die man heeft zo baard, denk ik. Maar dan denk ik, ja, maar dat is Abraham. Hè? In dat geloof zijn ze gestorven zonder de belofte verkregen te hebben. Slechts uit de verte hebben ze die bezien en begut. Zij hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners waren in Alblasserdam. Of in Den Haag, of in Gouda, waar je maar vandaan komt. Vindt u dat leuk om het zo te lezen? Maar dat wil niet zeggen zonder de belofte verkregen te hebben. Nee, die belofte die komt. Wij zijn ook in dat geloof in die belofte gestorven. Wat we in onze grote doop hebben bewezen, beleden, we zijn met Christus gestorven. Zoals hij is opgestaan uit het graf, zo zullen ook wij opstaan uit het graf. Dus als wij geliefde hebben om te begraven, dan hoef je echt geen lofzanger te zingen. Maar als je het vermogen hebt om het wel te doen, is dat een enorme uitdrukking van de hoop die in je is. Je bent niet blij dat je iemand begraaft, maar over de hoop die je hebt over het graf heen. Goed, nou ik heb er nog een paar voor u hoor. Hebreeën 11 vers 14, want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat ze een vaderland zoeken. Dus Alblasserdam is niet ons vaderland, we hebben het losgelaten, maar we zoeken een vaderland wat God ons beloofd heeft. Als zij, noem het maar Abraham, gedachtig geweest waren aan het vaderland dat zij verlaten hadden, zouden ze de gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Ze ik ga mooi terug naar Ur, dat kanen anders niet te pruimen. Maar hij is niet teruggegaan naar Eer. Wij wonen in Alblasserdam, of waar dan ook. We zijn uitgetrokken in de geest de woestijn in... om uiteindelijk in ons beloofde land terecht te komen... door onze dood heen. En misschien zullen we de Heer zien... nog voordat het zover is. Ze hadden dus de gelegenheid gehad om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter... dat is een hemelsvaderland... Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want hij had hun een stad bereid. Hij. Kom niet in de verleiding om te denken dat we allemaal naar de hemel gaan. Het is een hemels vaderland. Als het over de hemel gaat, dan is het de boodschap die uit de hemel komt. En ons wordt een voorstelling gegeven uit de hemel over ons nieuwe vaderland. Alleen we hebben door Rome geleerd dat we naar de hemel gaan. En anderen hebben geleerd dat je ook nog naar de hel kan. Dat je in de eeuwigheid ligt te knisperen in dat vuur. In eeuwigheid. Snap je het? Dat is angst. Als je vanwege je angst tot God gaat komen, heb je een verkeerde wortel. Je moet naar God komen als je zijn enorme liefde en barmhartigheid ziet. Hey, oh mijn God, ik ga naar u gehoorzaam zijn. Maar word nooit bang voor de hel. Want die is er niet zo als wij het vaak geleerd hebben. Neem maar boekjes mee en lees erover. Het is een verlichting als je het snapt. Hij had hun een stap bereid, lieve mensen. Het is een boodschap die komt uit de hemel. Het zal heerlijk zijn. Hebreeën 11, vers 24. Door het geloof heeft Mozes... En er staat erbij, volwassen geworden. Dus als kindje snapt hij dit niet. Hè? Wij ook niet. Wij zijn ook gegroeid. Volwassen geworden. En we kunnen een relatie aangaan met vader. Door het geloof heeft Mozes... Volwassen geworden, tussenvoegsel... ...geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Dus ook al heb je een moeder die zo krom is als ze ook maar krom kan zijn in de zonde... ...en je bent daaruit geboren, dan komt er een volwassenheid in je leven. Amen. Dat je zegt, al kom ik uit de dochter van Farao... ...ik zal kiezen voor de weg van de schepper. Want wij zullen nooit de zonde dragen van onze ouders. We hebben wel een strijd, want die gif zit in onze ziel. Maar je zal zien door je oren te leggen naar wat vader Jawe zegt... dat gif gaat uit je leven gaat weg. Gaat echt weg. Maar je moet de strijd aangaan. Zonder strijd geen overwinning. Maar hij heeft liever met het volk van God kwaad verdragen... en dat is kwaad wat er in je ziel gestopt is... dan tijdelijk van de zonde te genieten... waartoe die zonde je altijd maar trekt. Ik moet het een klein beetje vergeestelijken... maar zo wandelt... Mozes, hij schat hemeltje rijk grootgebracht aan het hof van de farao in het huis van de duivel, zou je kunnen zeggen, door de dochter van de duivel. En toch heeft hij uiteindelijk de keuze gemaakt om met het volk van de heer de woestijn in te trekken. Hij heeft de smaad van Christus, van Messias, grotere rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de... Wat is ook weer vergelding? Als je een cheque hebt gekregen voor duizend euro, dan ga je naar de bank en dan leg je die cheque neer. En dan krijg je duizend euro. Dat is vergelding. Ja? Hij ziet dus uit met een blik gericht op de vergelding. Dus ongeacht welke weg we wandelen, we gaan dwars door de woestijn heen, links en rechts de slangen en dan zeggen alleen maar dagslangen. Maar dat is de koers die we gaan. Je hoeft niet naar die slang toe te gaan en hem onder zijn kind te kietelen. Maar wij doen dat vaak wel met de zonde. Zij, ja, dat lijkt me toch wel spannend. En in wezen gaan we de slang kietelen en die laat zich kietelen ...totdat hij ineens zegt, heb En dan heb je een zwaar probleem. En meestal kom je dan in pastorale zorg terecht, als je geluk hebt. Want als je dus niet daarover verder na gaat denken... ...dan zit je jarenlang in je eentje te tobben over zonden die je gedaan hebt... ...die je aan niemand kwijt kan... ...en je weet ook niet meer hoe je het verzoenen moet met vader. Want die pijn blijft in je ziel zitten. De smaadheid van Christus, dat is wonderlijk. De smaadheid van Messias, wie is nog meer gezalfd geweest dan alleen de Messias? Messias, Yeshua, is de zoon van Yahweh, de gezalfde. Van alle tijden hebben we naar hem uitgekeken en wij kijken op hem terug. Hij heeft ook zijn volk geroepen als zijn eerstgeboren zoon. Toen hij ze uit Egypte trok, zeiden: jullie zijn mijn eerstgeboren zoon. En dan heeft hij het over een volk, Israël. Echt waar. Vind je dat niet leuk om daarmee over na te denken? Hij heeft de smaad van het volk van God, dat zijn wij ook, ja, grote rijkdom gehad dan die schatten, of die zogenaamde schatten van de zon in de wereld. Wij maken exact dezelfde weg. We gaan het laatste stukje uit Matthäus pakken. Toen Yeshua uit Capernaum kwam, Capernaum, binnenging, toen kwam er een hoofdman tot hem met een bede. En die hoofdman, dat is gewoon een Romeinse hoofdman, met een stuk of vijftig soldaten, of honderd soldaten onder hem. Die hoofdman die had gehoord over die meester Yeshua. Tot die mensen genas. En zijn eigen knecht lag ziek in bed, ten dode. En die hoofdman die een heiden is, die zegt, zo, dat heb ik gehoord. Maar hij was niet alleen een hoorder, hij was ook een... Een doener. Hij denkt dan moet ik naar die man toe. Want die kan zieken genezen. Zou die begrepen hebben hoe Yeshua dat deed? Denk het niet. Echt niet waar. We hoeven het niet te snappen. We moeten een les leren uit wat Yeshua ons leert. Hij kwam een hoofdman tot Yeshua. Met een bede. En die zegt. Heere, Dat betekent curios, Meester. Mijn knecht ligt thuis. Verlamd. Met hevige pijn. Hier zegt een soldaat. Een hoofdman die zegt meester tegen een Jood. Een Romein zegt meester tegen een Jood. Goed zo. Heer, mijn knecht ligt thuis verlamd met hevige pijn. Wat is het antwoord van Yeshua? Zo uit je hoofd, want u kent de Bijbel uit je hoofd, hè na 30 jaar christen zijn. Yeshua die zei tot hem, en dan moet je luisteren. Zal ik komen en hem genezen? Tegen die hoofdman zal ik komen en hem genezen? Hier zie je hoe graag Yeshua wil genezen. Amen. Dit is de houding van Yeshua hoor. Is het ook uw houding als iemand je vraagt om hulp? Zal ik met je meegaan om je te helpen? Ja, dat is ook een gave van de geest hoor. Niet iedereen heeft het nog allemaal ontvangen. Maar het is toch iets waar je aan moet gaan werken. Hij zegt zal ik komen en hem genezen zegt Yeshua. Oh dacht die man. Wat dacht hij nou? Wat komt er nu? Hij zei, dat ben ik helemaal niet waard. Ik ben het echt niet waard. Och, het mocht eens wezen dat God in zijn genade... mijn arme dobber... oeh, tot hij me kon zegenen. Uit die kringen kom ik. Die hadden helemaal geen geloof. Daar was daar juist het ongeloof... heerste. Dan zeiden ze Russen: oeh, dat God het in zijn genade nog het mogelijk was... tot hij mijn arme ziel... Kent u de mensen die zo praten? Die mensen hebben hulp nodig. Wij We zeggen wel eens erg hoor... die en die man die is lid van de Satanskerk. Nou, als je met zulk milieu bent grootgebracht, en dat je zo twijfelt aan de heerlijkheid van God, ben je niks ergens als hetzelfde als die mensen klachten over de zaterdagskerk. Want je bent gewoon op een dwaalspoor gebracht. Je twijfelt aan de genade van God. Ik zal, zal ik komen en hem genezen? Nou, luister maar wat die hoofdman zegt. Die hoofdman die antwoordt en die zegt, meester, ik ben het niet waard dat gij onder mijn dak komt. Hier lijkt hij dus op mijn voorgeslacht. Maar deze Romein, die had toch een heel ander geloof als mijn voorgeslacht. Echt waar. Maar, zegt hij, spreek slechts één woord en mijn knecht zal herstellen. Hij wist niet hoe hij het ging doen. Maar hij zegt, spreek maar één woord, zegt hij. Want ik heb gehoord dat als je één woord spreekt, dan lopen de kreupelen en dan zien de blinden. Er dus zijn zelfs doden opgewekt. Hij spreekt maar één woord, ik ben niet waar tot je in mijn huis komt. Nou, er gaat wat moois gebeuren. Hij is dan niet uitgepraat, want hij gaat bewijzen dat hij het gelooft. Want, zegt hij, ik ben zelf ondergeschikte. Dus die hoofdman is zelf ook weer ondergeschikt aan zijn generaal. En die is weer ongeschikt aan Caesar. Dus je krijgt Caesar, de keizer, je krijgt de generaal en je krijgt die hoofdman en een hele rij ertussen. Hij zegt, ik ben zelf ook een ondergeschikte. Met soldaten weer onder mij. Zeg ik tot de een, ga... Twijfelt hij? Nou, die soldaat die zal wel moeten gaan. Anders krijg je insubordinatie, heet dat, hè? Daar staat de kogel op in oorlogstijd als je niet doet wat je commandant zegt. Hij zegt, als ik zeg tegen die soldaat ga, hij, dan loopt hij. Als ik zeg kom, dan komt hij. Als ik zeg doe dit, dan doet hij het. Wat vertelt hij daar nou mee? Dat hij weet dat hij zelf onder gezag staat van Caesar, de keizer die heeft hem gezag gegeven om tegen een soldaat te zeggen... pak je zwaard. Dan doet die soldaat dat. Omdat deze hoofdman een ondergeschikte is van Caesar. En daarom zegt hij, doe dat tegen zijn soldaat. En die soldaat die holt. Daar staat Yeshua naar te luisteren. Amen. En zijn discipelen staan allemaal achter hem. Nee, dit jonge jongen, daar staat die, die Romeina toch allemaal te doen. Maar Yeshua stond te genieten... Hij zei, jongen, jongen, jongen. Die man had nog niet eens geloof in Jaweh of weet ik, al die, al die profeten kent hij niet. Hij was daar gestationeerd om dat volk onder controle te krijgen. En als er eentje zijn vinger omhoog stond, dan sloegen ze hem met een zwaar dood. Het was geen, geen prettige jongens, hoor, die Romeinen. Toen Yeshua dit hoorde, verwonderde hij zich en zeide tot hen, die hem volgden, hè, zijn discipelen. Voorwaar, zegt hij. Bij niemand in Israël heb ik zo'n groot wat gevonden? Geloof gevonden. Het gaat er maar om in wie geloof je? Wiens woord acht je betrouwbaar? Is het nou ook zo dat iedereen voor zich heeft laten bidden en genezen is van zijn kanker en, zijn, en, en, en elke andere ziekte? Moeten we dat één op één overnemen? Ik denk het niet. Maar twijfel toch niet aan de mogelijkheden die God geeft. Zullen we stoppen met bidden? Zullen we stoppen met het verbreken van Satans uh, heerschappij? Echt niet waar. We zullen bidden en uitspreken wat we moeten doen. Maar ons vertrouwen ligt op de Heer. Nochtans als we overmorgen zullen sterven, dan zullen we gaan in vrede. Want we gaan onze Heer ontmoeten. Want de dag dat we sterven en de dag dat we opstaan, is in onze hele beleving nul. Want er is geen gedachtenis in de dood. Wie zal u prijzen in het graf? Dus als we vandaag onze ogen sluiten, dan is het lijden voorbij. Ik ga niet zeggen, ik wil morgen dood. Maar het gaat om de periode. Als we morgen zullen sterven, dan is het voor ons opstanding uit de dood. In ons beleven, we zullen gewoon de Heer ontmoeten. Voor waar zeg ik u, bij niemand in Israël heb ik een zo groot geloof gevonden. Hij had gewoon geloof in de woorden van die man die hem had gezegd. Die Messias Jezus die daar loopt, die meester, als die spreekt, wordt hij genezen. Die man die heeft geloofd wat hij zei, hij zegt: tegen Jezus, spreek slechts één woord. Hij zegt: Mijn knecht die leeft. Ik zeg u, zegt Yeshua, dat er velen zullen komen van oost en west, van Alblastedam en Rotterdam. En zullen aanliggen met Abraham en Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Staat er in Matthäus. Wat staat er in Marcus en in Lucas? Koninkrijk Gods. Maar dat koninkrijk Gods wordt ons uit de hemel gegeven. Mooi, hè? Maar de kinderen van het koninkrijk, wie zijn dat? Laten we Israël nemen. Met hun zijn de verbonden gemaakt. En ze maken er een zootje van. Wij zijn ook niet beter, hoor. Want we zijn jaren christenen geweest. En je was zo vroom als de Pieter, Ik liep ook met een zwart pak en een vest aan, hoor. Nog net geen streepjesbroek. Echt waar. En ik zag er echt gereformeerd uit. <lacht> echt waar. Maar wat er in mijn hart was, was heel wat anders. Want ik keek, ook als het donker was om me heen, zag niemand het. Maar pas op je 27e jaar kwam de ommekeer. En op mijn 30e kerk van Sabbat te zien. En het heb nooit meer gestopt. Nou zijn we al meer dan 32 jaar bezig om een weg naar boven te volgen. En steeds meer inzicht krijgen in Torah en profeten. Het is een vreugde om te wandelen. Je hoeft nauwelijks meer op je knieën om te vragen. Wat heb ik nou weer gedaan, vader? Ik vraag om vergeving. Ja, het gebeurt wel eens. Maar dan zegt hij, staat op knul. Het bloed van Yeshua. Maar ga niet lopen liegen. En lopen onderhandelen met de duivel. De kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden, lieve mensen. In het buitenste duisternis, daar zal het geween zijn en het tandige knars. Als ik het alleen maar betrek op onze dag van vandaag. Als we niet handelen naar de inzettingen van de Heer En ook niet snappen hoe verzoening werkt. Dan zitten we nu al in de duisternis. Het gaat dan niet eens zozeer waar we naartoe gaan. Want God gaat ons echt opwekken, hij gaat ons echt opwekken, maar niet om in een eeuwigheid de tanden knassen. Maar als je nu al niet in staat bent om je zondige ziel te lossen in het bloed van Yeshua, en dat door geloof te doen, en door het geloof te aanvaarden wat vader van je zegt, zet die wel aangename zoon van me, heerlijk, je bent volkomen rein door het bloed van mijn zoon, Yeshua. Ik heb je lief. Dat heeft hij toch wel. Hij wil dat we groeien naar het beeld van zijn zoon. Yeshua is het uitgedrukte beeld van Yahweh, onze God. En zo moeten we worden. Dus of je man bent of vrouw, je moet groeien naar het beeld van Yeshua. Jezus zeide tot de hoofdman: Ga heen, uw geschieden naar u, geloof. En de knecht genast op dat uur. Het moment dat we aanvaarden. Dat onze zonden verzoend zijn door het bloed van Yeshua. Hoe ziet God ons dan? Helemaal gerechtvaardig? Dan is het gebeurd. Op het moment dat hij naar zijn geloof gehandeld heeft, zegt Yeshua: Naar nou, je geloof zal je geschieden. Op hetzelfde moment is uh, tien kilometer verderop zijn knecht genezen. Het zijn dus voorbeelden die de Heer ons geeft om naar te handelen. We hebben voor uh, een paar maanden, een paar weken terug gesproken over. 5 36 juist die werken, zegt Yeshua die ik doe, die getuigen van mij betekent dat wij allemaal dezelfde werken moeten doen de werken van Yeshua, die getuigen van Yeshua wij kunnen als discipelen wel zijn werken navolgen ja, dat doen we ook in het geloof, we hebben wonderlijke dingen gezien in het geloof, maar we hebben ook het verdriet moeten ervaren dat dingen niet gebeurd zijn niet om onze broer of zus te zeggen, gut ben jij wel echt gelovig, want je geneest niet. Dat is onzin. Er zijn zoveel mensen gekwetst geraakt, omdat ze dachten te genezen en het kwam dus niet. Die gooien zelfs het, het geloof overboord. Maar de werken die Yeshua deed, daar ging nooit iets fout. Hij zei het en het was er. Nou zegt deze hoofdman hè, tegen Yeshua, genees mijn knecht. Eén woord en hij is genezen. En wat zegt Jezus? Je geschiedt naar je geloof. Hij heeft nog ineens gezegd... Knecht, genezen, want ik het zeg. Zegt hij nog ineens. Moeten wij het dan wel zeggen? Echt niet waar. We moeten de mensen onderwijzen... in een Torah-getrouwe levensstijl. Want hij heeft gezegd... dan kom je op de goede koers terecht. Worden we gered door de Torah? Nee, maar in de Torah staat vermeld... dat we gered worden door het bloed van het lam. Gods eigen Zoon... Ja? Dus niemand wordt gered door de wet. Maar probeer de wet in Nederland maar eens te overtreden. Kijken of je dan niet gevangen gezet wordt. Zodra wij de zonde gaan doen, worden we ook gevangen gezet. Want God laat je over aan je God. Als dan Satan je God wordt, heb je echt problemen. Kijk je gif in je lijf. Gaat alles verkeerd functioneren. Goed, lieve mensen, het laatste. Christus is het einde van de... ...wet. Tot gerechtigheid voor een ieder die... ...gelooft. Is dat een moeilijke tekst? Einde van de straat. dat zegt u? Ja, mooi hè? Zie je, het wordt gelijk gecorrigeerd. Hier kan je dus niets meer fout zeggen. Er zit er altijd gelijk eentje op je nek. Christus is dus het einde van de wet. Is Het woordje telos. En telos is gewoon het doel. Het einddoel waar het naartoe moet. Heel de wet, heel de Torah is gefocust op de Messias die komt. En die ook weer terugkomt. Want hij is gekomen als het lam van God... En dadelijk komt hij als de koning. Amen. Prijs de Heer. Want Mozes schrijft, de mens die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor... Hé, hey, dat klinkt toch wel positief, vind je het ook niet? Je moet het wel doen. Maar er komt wat tussendoor. Alleen maar voor de goede lezers hoor. Luister goed. Maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt al dus. Let op. De mens die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven. En dan zegt hij, maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt al dus. Dat is niet in tegenoverstelling, maar dat is een aanvulling. Dan gaat hij dus eerst zeggen wat hij dus niet moet hebben. Dat is een beetje moeilijk lezen hoor. Dus voor degenen die willen leren lezen, moet je goed opletten. Hij zegt, de gerechtigheid uit het geloof spreekt al dus. Zeg niet in je hart, wie gaat er naar de hemel op klingen om de Messias te halen? Of wie zal in de afgrond nederdalen om Messias uit het graf te halen? Begrijp je wat er staat? De gerechtigheid uit het geloof spreekt al dus. Dan zou je denken, dit is gerechtigheid uit geloof. Maar hij zegt gelijk, zeg dan niet, wie gaat Jezus uit de hemel halen wie gaat hem uit zijn graf halen? Nee, let goed op. Nog een keer vers 6. De gerechtigheid uit het geloof spreekt al dus. En dan komt er in vers 8. Maar wat zegt ze? Nabij nou, bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Namelijk het woord, wat de, Het woord des geloofs wat we prediken. En nou gaat het om de volgorde. Hoe krijg je nou het woord van geloof in je hart? Nabij nou, bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dus je moet gaan zeggen wat vader Yahweh zegt. Je moet gaan zeggen wat Yeshua zegt. Je moet hem gewoon gaan naapen. Napraten wat je aan je kinderen leert, dat gaan die kinderen dadelijk ook zeggen. Wij moeten gaan zeggen wat de Heer zegt. Zo komt het in je hart. Namelijk de woorden des geloofs die wij prediken. Je moet dus blijven prediken, je moet het nazeggen om het in je hart te krijgen. En dan gaat er wat gebeuren. En dat is een proces. Want indien je met je mond beleidt dat Jezus Heer is en met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan zul je behouden. Behouden is redden, bevrijden, genezen, tot heil komen. Dan kom je tot je doel. Dan word je dus uit die modder en uit die zondige natuur getrokken... om volwassen te worden in geloof. Want, en nu komt de zaak omgedraaid... met het hart gelooft men tot... gerechtigheid... en met de mond beleidt men tot... zie je de omdraaiing tussen de teksten... Eerst had je moeten zeggen, het woord moet zijn in je mond en zo komt het in je hart, dat woord van geloof. En het gaat uiteindelijk worden, je hart zit zo vol met dat geloof van dat woord, dan ga je met je mond zeggen, zo spreekt de Heer. Dan krijg je eigenlijk een directe respons, want zo spreekt de Heer. En dan is het kracht. Het moet omgezet worden in, rema zou je kunnen zeggen. Als wij geloven in ons hart, dan zullen we zeggen, zo spreekt de Heer. En dat verandert situaties. Daarom heb je de mogelijkheid om met een woord van de Heer een gebed te doen voor een ander. Om het juk te verbreken wat er is. Want dan kan dat juk niet anders als gebroken worden. Amen. Lieve mensen, ik hoop dat u het wil onthouden. Ik wens u een sabbat shalom. En een hele fijne dag verder. Volgende week gaan we weer verder. Amen.